Zwolle en regio willen dat, jongeren, minder drinken. 19 december 2006. Samen met de GGD Zelvecht, Stichting Kat, politie en diverse regio gemeenten heeft de gemeente Zwolle een projectplan opgesteld om het overmatig alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 19 december 2006 het projectplan alcoholmatiging jeugd vastgesteld. Bron. 1 Zwolle Radio en TV Nieuws. Burgemeester Zwolle achter de bar bij Stembus 2025 in Studentencafé. Bron, ANP 29 oktober 2025. Commentaar. Gezien het artikel uit 2006 over alcoholgebruik, doet de burgemeester van Zwolle voor de verkiezingen in 2025 aan promotie voor verkiezingen om extra stemmen te winnen. Maar promotie voor minder alcoholgebruik gaat toch niet samen met een burgemeester die achter de bar bier staat te tappen voor de jongeren. Dat is toch niet het goede voorbeeld uitstralen voor alcoholmatiging.